in het huis waar de bredero uithing, aan de nes, vlak bij de vleeshammen. Hemsing, Hemsing, mijn heers hebben Hierbij, ouwe kennis, je moet van mijn bank niet lopen. Hemsing, Hemsing, Hemsing, mijn heers hebben Ik heb moeikalle vlees, runvlees, wierenvlees, koppelvlees, hondverkoop. Hemsing, Hemsing, Hemsing, mijn heers hebben kopij. Zie dat zijn bieringer zoklam, dat zijn schagerschaap, dat zijn langstaart van een jaar. Wel ga je op een aard. Hij zal met jouw zeeper verklaar. Hemseek, hemseek, zich, zich, zich mijn heer Gerbrand, Adriaanszoon Bredero, stierf op 23 augustus 1618 in een huis aan de Oude Zijds-Voorburgwal, vlak bij de Varkensluis. Wat kan op aarde zwaarder zijn, als met pijn het geliefde lief te derven?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 Sterven, al schijnt het dat ik door tegenheid, mijn lief zal moeten. Drinker. En drinkt met mij een roemerwijn, dat is jou wel zo goed, schutter.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 Het is een geplogenheid in onze kamer dat de nieuwe leden zich met een dichtwerk of lied... Lieden, schilden, schilden, schilden. Wetende welke vriendschap ik vandaag zou ondervinden en welk eerbewijs mij te beurten zou vallen... heb ik voor onze kamer een lied geschreven dat ik graag voor u zingen zou oh, oh, oh, oh, oh. O, gij geest kloek van zinnen in liefde bloeiende vergaard.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 Ik en kan u niets vereren na de grootheid van mijn gunst. Ik hoop dat uw lieden niet in het kwaad dienen. Of rijmen niet en vloeit. Laat op heden blijken dat ons rijken al hier in liefde bloeien. Bravo, Bravo. Bravo. Bravo. Maar ja, de... ja. Hier is de krui. Ah, je ja. kroes, jonkman. En nog een lied. Heren, heren, heren, heren. Heren, dit is een vergadering van onze kamer van Rederijken. Geen taverne. Als ik met deze kunstbroeders heb geklonken... Op uw welzijn. Op uw welzijn. En deze kroes heb leeggedronken... Ah, dan zal ik een lied zingen dat ik misschien in mijn voortkomende stuk gebruiken zal. Ah, ah, ja, worden, nee, ik weet nog niet of ik het gebruiken zal. Het, het ligt er ook aan of er iemand meespeelt die wat zingen kan. horen... Oh, <laughs> Zou die beter zijn. Eerst een kort begrijp van uw stuk te laten horen. Zoals ik zei, we zijn hier niet in het caveer. En... Het is een heel onschuldig lied. Ja, de herenhoofd Hoofd en Robert Visser en de anderen zijn vandaag op het Hoge Huis van Muiden. Mm. Als zij aanwezig zijn, is het volk hier zo rumoerig. Nou, niet altijd kan de boog gespannen blijven. Een ja, bijl de luid is wat ontstemd. Ja. Ik. Uh, ik zal u dadelijk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 Komt vlijt u weer bij mij hier neer in deze groene blaadjes. Als wij verleen de zondagdeen des avonds al wat laatjes. Ik zie je wel al ga je snel u in het bos vertrekken. oma de kei nu klaar aan zij kunnen kunt u niet betrekken.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 is genoeg. Ik heig en zoeg mijn uitverkoren troosje. Ik ben zo moe, als ik doe. En rust u hier een poosje. Ik zie je wel al ga je snel u in het bos vertrekken. Om achter de nu klaar aan zijn en kunt die niet bedekken. Mocht die mensen zo hatig zijn, zo strafjes en zo viertjes, ik zie je wel al ga je snel, het zijn uw Druidse maniertjes. Ik, ik zie je wel al ga je snel, u in het bos vertrekken. Om acht uur kijk, u klaar aan zijn en kunt u niet bedekken. Bravo. Even op de luid te leren. Geef je soms ook een les op de luid, spreek je uit ervaring. Het belooft wel een schoonspel te worden. Ja, dat heen?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 Zij liepen met in kaartenbed Ik weet niet hoeveel reis oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Heren, heren, heren Heren, laten we luisteren naar wat Hebrero ons te vertellen heeft En hem niet steeds weer in de rede vallen Ja, het is even zijn eigen liedje. Ja, Ga verder, Bredero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 blijken Lucel en Ascanjes niet te zijn gestorven... maar alles in een goede gezondheid te hebben overleefd. Van Ascanjes wordt vernomen dat hij de zoon is... van de prins en graaf van Polen. En in het einde begint dit houdelijk met Lucel en haar Ascanius. Met een bruiloftslied lied van Bredero. Prins laat in liefde bloeien... Deze twee mengt in één. Haar herten doet begroeien zo dicht dat gij alleen, of de dood. Kan verkeren. En dan een feestmaal? Vergeet het feestmaal niet! Oh, oh, oh. Ik zal bij het suipen en zwelgen! Dat mijn buik als een trom geschoren staat. Ja. Want het is beter dat er een darm barst dan dat de dronk verloren gaat! Zo nu hoort gij, heren, hoort. Heeft jou dit spel verheugd? Beweegt of wel gesmaakt? Bewijs het ons met vreugde! Ja. Het handgeklap verblijdt en doet mij allen na. En zo op u wel behaagt, zo roept eenstemmig. Ja! Zou je gebeuren dat ze nee Punt. Wanneer?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 Of in mijn gedachten te weten, of ik u kunst, genomen Naar men toch lachend niet aan raakt, het moeite en met tijd verliezen. Als men de rollen dan uitdeelt, de een dan. Die Den in die vrooktander krakeelt, elk zou ze zelfs wel willen kiezen.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 Abu, die en roemen o, schoon, jong, vrouw, die ik nog hou voor van de jeugd. Ik zal mij houden dat mijn. Uw ziet ik wat zo niet bewegen, Madalena. Je bent laat. Kom binnen.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 Spiegel van het gemoed Ziet hierin wordt gekeken Wat men inwendig doet Of hij het leidt of hem verbreidt Of hij kwaad is of goed Nog een gast De heer Bredero de beschrijven van dit lied Ja uh, Dit is de heer Isaac van de Uw Voort uit Uw dienaar u schrijft aardige moederen. zijn natuurlijk geen. Je moet zingen. dat? Misschien. Gerband. Brabant er. Ga bij het vuur zitten en gedraag je als een heer. Glorie van mij te zo zoheid van herten niet. Hoe kan hebben mensen peinzen voor zijn rechtwaarde vriend? Hij zingt met je zuster, maar hij kijkt steeds naar jou. Mijn zuster is getrouwd. Waar heb ik jou voor het eerst ontmoet? Oh, ja, natuurlijk. Op een bruiloft.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 Gewoon een gauwdief willen ze niet spelen. Kan ik me voorstellen? Ik niet. De, de taal van die gauwdieven, hun hele leven... Wat er met de galg. Het is allemaal kleurrijker. Die galg. De meesten worden toch niet gesnapt. Maar zo'n gauwdief willen ze niet spelen. En de taal die ze zelf alle dagen spreken is op het toneel te gering. Daar moet alles Latijn zijn wat de spreeuwen kwekken. Bredero, hoe is deze melodie? Welke? Lief wees gegroet, uh, staat bij school Liefje Jens zeer excellent. <coughs> Kunnen jullie niet wat anders kiezen? Nee, laat maar, u kent die melodie wel. Lief wees gegroet, gij die mijn gemoed... Oh ja, die melodie ken ik. Mm -hmm. Lief wees gegroet, gij die mijn gemoed... Die uw oogjes mee beveelt...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 Lief weest gegroet, gij die mijn gemoed zo zaagjes kunt streelen en lekker voet met meer als hemels goed en lieve longjes zoet, die uw oogjes mij bevelen. Mijn dat walt, dat bruist, dat bralt met enig krioelen. In diergestalt mijn hart van vrucht ontvalt, maar recht zich wederbald door t heugelijk gevoelen. Dat gij hier bent, doch ik bekend voor u, mijn vriendinnen als gij afwendt uw oogjes en die zendt... Na iemand hier omtrent. Zo mis ik schier mijn zinnen. Gerbrand. Er is maar een lied. Een kroeglied. Misschien. Ik wil niet dat je verder zingt. Moet hij de rest zingen, die bruine Brabanden? tijd zei uren tijd... Want mijn uitverkoor... Kom, speel mee op dat instrument, Heeft mijn verblijd En van wanhoop mij bevrijd... Vermidt zij wie het spijt... Haar vrouw mijn heeft gezworen. Bah! Gerbrand.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 Die me in een lang beminde die mij niet eigen kan zijn. Uh. Die is verliefd bij het op sukken, reinen, vrijer. Maar zet daar niet eens op gelet. Hoe slim dat hij zijn bienen zet, gelijk een kreupele snijden. Waar is jouw land? <laughs> bij bij diebert! <laughs> Dan diebertje, je hebt jouw reen die jou daartoe aandrijven. Je ziet op zijn volmaakte leen die ik van boven tot beneden na het leven zal beschrijven. Heftrui? Ja. Hij raakt je vrij beschrijven. Welke? Ja, <tie> Maar ah, dat is al zilvergrijs Een azing daar beneden ah, Dat is zo rond. Men mijn beloofde uh, hoe we wijn halen Maar ah, die hebben. Gaat ja, u zitten daar Die tafel is nog plaats ja, We, we geloven het zo ook wel Daartoe het heet. Weet, gaan we erin Ik zal hem niet kennen. Het is een dichter. Hij wil alles afdoen met een liedje. Oh, een genietje, mijn honingbietje. Hij zegt wat, hij zit te luisteren. Laat hem luisteren. Hoe zijn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 Bid je vrienden oh, dat je Groen! zegt, die zou hem niet beminnen. Want ziet heb jij vandaag nog wat opgelopen? Een mooie Spaanse mat Oh, anders niet? Nee, ik wil er wat moois verkopen Anders geef je toch maar uit aan kleinigheden Allicht. Ja? Ah, Als je groot geld om handen hebt, dan moet je er ook iets groots verkopen ja, Ik heb verdekseld veel zien in een paar Franse muiden. Ja, ik wou ik er het geld voor heb. Jij ja, vandaag nog niks opgelopen? Halve pistolet Ah, dan kan je wel een dag hier wat van leven Maar ja, ik heb het geld voor wat anders nodig ik heb laatst een paar snuisterijen naar de lommer moeten brengen. Oh. Hier, hier heb ik het papiertje. Ja. Ken jij lezen hoeveel ik bij de inlossing betalen moet? Ja. Nou, de, de duivel mag me halen als ik dat lezen ken. Een kruisje, streepje. Dat heerschap. Die dichter? Laat me hangen als hij niet lezen en schrijven kan. Nou, je kunt hem vragen. Hè? Heerschap? Ja? Ken jij dit lezen?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 Al moet ik ze verliezen, ik zet daarom geen smart Ik maak door mijn verkiezen een gasthuis van mijn hart hm. Verandering van spijs maakt lust en het veranderen ik zeer prijs Ik verander met de tijd Daar zijn zoveel schoon rijk en eer Ik krijg ook licht mijn deen Ik krijg ook licht mijn delen. Ik krijg ook licht mijn delen. Ik krijg ook licht mijn delen. Ik krijg ook licht mijn delen. Ik krijg ook licht mijn deen Ik krijg ook licht mijn deen Ik krijg ook licht mijn deen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 Als de kramers Gijzen zagen, riepen zij... ...kom, koop wat vaar, wil je niet, ik hou me waar. Gijzen dorst niet naar vragen, zo eerlijk was zijn gemoed. Want de eer is het waarste goed... Door het gekwel en stadig bidden, en op treintje luls verzoek, kooft hij nog geen lange koek, die brak hij doe juist in het midden, denkt wat liefde en eer al doet, want de eer is vast vaarste goed.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 Houd je handen Of ik word aards Uit mijn kracht. Wil je wat doen Zo doe het zacht. Heb je geen eer Wat duizend schande Kraan niet gijsje Dat je doet Want de eer Is maar te goed. Stormen en dit woelen, zeiden hij Weltreintje luls, maak je hierom zoveel spuls mucht immers mijn bevoelen van mijn hoofd al tot me voet. Want de eer is laatste goed nou, gij zei, ik laat die woorden. Praat me niet meer van de eer. Maar als je wilt, zo kom vrij weer. Ah. Ik meende, gij zoudt mij vermoorden. Ach, het einde, het was zo zoet. Had ah, je mijn eer, eerst. mijn vaas, te groen. je mijn eer, eerst. mijn vader. De dochters rijk in eren, zo gij vreest de schande groot. Geeft u zelven niet zo bloot, Wilt van geisje niet begeren, wil die zijn geëerd, gegroet. Want de eer is vaak goed. groot. Het is ook een eigen verhaal hoor. Ik was een boerenmeid. De knechten? De knechten? De zoon van de boer. Toen ze erachter kwamen, werd ik op straat gezet. Ga je er ook een liedje van maken, heer Misschien. Nou, als je de namen dan maar verandert. Uh, niet om het een of andere heer. Maar als ik geen last wil krijgen met de stadswacht. Huh? Oh, ja. Uh, heb je wel lantaarn? Huh? Ja, ja, ja, die heb ik bij me, ja. Hier is je, je gitaar terug. Uh, dank u, heer. Afrekenen! Hoeste ja. Het liedje hier, liedje. Afrekenen. Liedje. Oh ja. Afrekenen. Het liedje. Hier is het. Dank u, heer. Afrekenen. Adieu. Adieu. Ja. Komt u nog een keer terug, heer? Ja. Ja ja. ja. nacht werd gevracht al de onkuise dingen. Het onnut geroep en zingen van menig dronken vent en heeft zo schijnt geen end. Den dief tracht dan heel zacht met liste weeg te brengen dat sloten vast ontspringen en rooft al zo behend. S'heren straat werd geschend. Hier hoort men krijten, daar hoort men smijten van het goddeloos geboefd. Die goten en hekken ter trekken, terwijl het een vromen bedroeft. S'nachts de nij toont met vlijt haar moet willen grillen, plakken ook pas kwillen en alle boosheid groot. Ja, de verraders snoot, kiest de nacht tot het exploot. Wat dan? Gaan mee. S'nachts rusten meeste dieren, ook mensen goed en kwaad.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 Vermaan. Ach, lelie hoog verheven, verheven in mijn zin. Mijn hopen van mijn leven, gewenste schoonvriendin.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 Goede nacht, adieu, prinsesje, jeuglijk, mijn vrouw van mijn gemoed. Adieu, en droomt genuchtelijk, en slaapt gerust en zoet. Ach, het is mij zo onmogelijk te rusten als gij doet. Ik min een en heb die ik met behagen zag. En ik weet van voren dat ik ze niet krijgen en mag.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 Zoek bij mijn hart had kunnen komen. Ik had het met eerbiedigheid straks uit zijn legers tegen En in uw lieve schoot geleid. Hou op, ik gooi die klep over het klavier. Op mijn handen. Hou op, hou op, hou op! Neem dan het laatste couplet.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 dit is alleen mijn schuld, meest tegen u bedreven. O machten die met wonderen zien.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 Jullie redenrijkers zijn... ...zijn... <kijkt> zijn op, op, ...op het toneel... ...op het toneel kijken jullie vrouw Venus in de ogen. Maar... In <kijkt> je gedichten. Maar hier, op de Amsterdamse straten. Koopmans zoon bij koopmans dochter. En vrouw Venus wordt gebrandmerkt en buiten de poort gezet. <kijkt> oh. <kijkt>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 Geef maar hier. Deze. Uh, mademoiselle, madame, Madlena Stockmans. Rome. Ogen vol majesteit, vol grootse heerlijkheden...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 geen ander blijdschap, ach, nog ook geen liever lust, als bij den bruidegom van mijn ziel te rusten.